1 uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. De Nationale Overgangsraad in Libië zegt dat Mutassim Gaddafi is opgepakt. Hij is de vijfde zoon van de verdreven Libische leider... en hield zich volgens de raad schuil in zichten. Hij zou zijn aangehouden toen hij de stad in een auto probeerde te ontvluchten. Er zaten ook anderen in de auto. Onduidelijk nog eens of dat familieleden waren. Volgens de Overgangsraad is Mutassim na zijn arrestatie naar Benghazi gebracht... en wordt hij daar verhoord.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 Het bedrijf achter de BlackBerry-telefoon zegt dat de oorzaak van de storing is gevonden. Dat betekent echter nog niet dat de problemen zijn opgelost, zegt het bedrijf RIM. Veel gebruikers van BlackBerry in verschillende werelddelen... kunnen al drie dagen niet internetten en e-mailen. Volgens RIM ligt dat aan een defect in het Europese netwerk... dat zich vervolgens heeft uitgebreid naar andere delen van de wereld. Voor een aanval door hackers heeft het bedrijf geen aanwijzingen. Het weer... Vannacht in het noorden en midden van het land kans op mist. In Drenthe kan de temperatuur dicht bij het vriespunt komen. Overdag eerst nog plaatselijk mist en later zon. Het blijft droog. De maxima lopen van 14 graden in het noorden tot 16 in het zuiden van het land. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1 en CRV. Casa Luna. Frank Dumas. Welkom terug bij de NCV. In de tweede uur van Kazaloenen wil ik met u praten over de financiële markt en alles wat ermee samenhangt. In het eerste uur kon u luisteren naar Alfred Kleinknecht, eh, hoogleraar in de economie aan de TU Delft. En eh, We gaan het vooral hebben over de protesten. In Amerika is het dus al begonnen. Op Wall Street wordt geprotesteerd tegen de ongebreidelde hebzucht van de financiële instellingen. En die protesten slaan nu ook voorzichtig over naar Europa. Bij ons wordt zaterdag de beurs van Berlage in Amsterdam... en het Binnenhof in Den Haag bezet. Tegen de hebzucht. Mijn vraag nu is, heeft u een mooi verhaal over hebzucht? Of bent u uh, zelf wel eens hebzuchtig? Vertel het ons. Uh, en gene, uh, geneer u niet, want wij zijn het allemaal, denk ik wel... in meer of mindere mate. 0800 1121 dat is het telefoon van Kazeluna. U kunt een mail sturen naar casaluna@ncv.nl, Twitteren, hashtag Kazeluna of hashtag DUMOS. Hebzucht. Henk. Ja, hallo. Dag. Dag. Dag. Ik ben wel eens hebzuchtig geweest, ja. Vertel. Uh, ja, dan moet ik terug naar de geschiedenis. Maar mag ik eerst iets even uit het vorige uur recht zetten? Ja. Volgens mij was jij dat hij het zei toen de muren viel in Berlijn... Mm -hmm. dat iedereen riep het socialisme heeft verloren en kapitalisme heeft gewonnen. Mm, dat is niet gezegd. Ik heb gezegd uh, dat het uh, daarmee het socialisme uh, feitelijk failliet is gegaan. Ja, dat is niet zo. Uh, wat failliet is gegaan is het communisme. Dat is waar. En wij verstaan, en ik citeer nu Hans Wiegel, notabene rechts in de VVD, ja. die destijds zei... Wij weten allemaal heel goed dat wij onder socialisme verstaan, sociaaldemocratie. Ja, ja, ja. En wij hebben onze hele sociale werf staat in West-Europa te danken aan die sociaaldemocraten. Ja, je hebt gelijk, alleen in Oost-Duitsland werd natuurlijk. Ik zag vanavond nog natuurlijk... even, ja. even bij de wereld draait door heel kort Willem Drees, senior. Mm -hmm. En dat was zo'n sociaaldemocraat. Ja, nee, je hebt helemaal gelijk. Hoor. Alleen in Oost-Duitsland werd natuurlijk over het reëel existerende socialisme gesproken. Ja. Dus de term die zij eraan hingen was, was die van socialisme. Ja, dat woord wordt wat vaak uh, misbruikt. Ja, ja. En toen die muur viel heeft iedereen zijn hoofd verloren. Okay. En, uh, je hebt gelijk Henk, je hebt... Nou, dat heeft te maken met de herfzucht die ik toen ook had. Vertel. Uh, uh, toen men zei het kapitalisme heeft gewonnen, uh, toen ben ik mijn rot geschrokken in eerste instantie. Dat is helemaal niet waar. Wij leven helemaal niet in een kapitalistisch land in Nederland. Maar in een land van de vrije markt. Dat is heel iets anders. Waar zit het verschil? Het verschil is dat het bij kapitalisme alleen maar puur om geld gaat. Dat dus is dus eigenlijk, uh, zoals het in uh, het. Ik ben helemaal niet kerkelijk, maar zoals het in de Bijbel staat: het gouden kalf aanbidden. Uh -huh. uh, alleen het Anglo-Saxische model dus, uh -huh. versus het Rijn Rijnlandse model. En in het Rijnlandse model heb je beleggers die meedoen in een onderneming en er natuurlijk ook aan willen verdienen. En in het anglo saxische model zijn uh, aandeelhouders niet veel meer dan financiële hoerenlopers, zo noem ik ze. Ja. Yeah. En daar heb ik me één keer aan bezondigd. Vertel. Begin jaren negentig kwam Fokker in de problemen. Mm -hmm. en toen werd het op overgenomen door Daza en Daza was onderdeel van daimler benz mm -hmm. En het was week in, week uit, maand in, maand uit, in, nieuw of, in nieuws of dat door zou gaan of niet. En ik geloofde toen niet dat de Nederlandse regering... dat was onder de kabinet Kok 1... die vliegtuigfabriek zou laten vallen. Ja. Maar die aandelen, die zakten steeds verder... en die zakte steeds verder, en die zakte steeds verder... omdat ik op een gegeven moment... dit is veel te laag. Ik koop er uh, 200 van. Ja. En toen gingen ze... niet door mij... <laughs> maar toen gingen ze geleidelijk aan weer omhoog. Toen stonden ze op... dat was in het gulden tijdperk... Toen stonden ze op 14, 15 gulden. En toen dacht ik, ja, er is wel duizend gulden winst als ik ze nu weg doe. Ja. En dat heb ik gedaan. Oké. Okay. En later, niet kort daarna, ging die fabriek failliet. Aha. En daar heb ik nu nog een vieze bijsmaak van in de mond. Maar waarom heb jij een vieze bijsmaak van in de mond? Omdat ik mij eigenlijk een beetje vind, omdat ik vind, met mijn mentaliteit, dat, uh, dat ik me eigenlijk een beetje misdragen heb. Dat mag je even uitleggen. Kijk, op zich, op zich, als je er zakelijk naar kijkt, Um, dan heb jij iets gedaan wat uh, maar weinig mensen kunnen, namelijk uh, denken winst is winst. Uh, en uh, duizend gulden, toen nog, uh, is uh, duizend gulden. Ik ja. stap eruit. Ja. Kijk, als ik daar duizend gulden op verloren had, als die uh, fabriek uh, nog verder, als die aandelen nog verder uh, naar beneden waren gegaan, dan had ik natuurlijk verschrikkelijk de pest ingegaan. Ja. En, uh, maar dan had ik de schuld bij mezelf neer kunnen leggen en dan had ik kunnen zeggen, nou ja, daar ga je me niet zo hebberig moeten zijn. Ja. Maar nu was het eind van het verhaal dat die fabriek eh, naar de Bliksem ging. Die is toen verkocht aan Daza. Dat, dat, dat was al van Daza. Dat was maar maar Henk, heb jij daar geen schuld aan? Nee, daar heb ik geen schuld aan. Maar ik voelde me toch een beetje vies tegenover al die werknemers die er daar toen uit moesten. Maar tegelijkertijd, op het moment dat je aandelen koopt, dan weet je toch dat dit het spelletje is? Ja, dat is niet alleen het spelletje. En dat is nou, ook nou juist precies het verschil tussen het anglo-saxische model en het Rijnlandse model. Ja. En natuurlijk is het niet de bedoeling dat je aan uh, aandelen bezit uh, dat je er armer van wordt. De bedoeling is dat je er beter van wordt. Zo worden de aandelen koninklijke olie nog steeds het weduwe aandeel genoemd. <laughs> uh, dat is echt zo. Ja, omdat veel, veel weduwe die dingen bezitten omdat het een hele goede, stabiele belegging is. En dat is, dat is, dat is nou, ik zal meer ondernemingen noemen, Unilever is dat ook. dus is Arxon, Nobel ook. Maar even om jouw punt even, even uh, te, uit te leggen. Het anglo-saxische aandeelhoudersmodel betekent winst, winst, winst. En uh, het interesseert me verder helemaal niks. Het, het rijnlandse uh, uh, kapitalistische model betekent dat je je ook verantwoordelijk voelt voor een onderneming. En dus voor een langere term termijn erin zit. Zeg ik ja. het goed? die hoogleraar uit Delft. Ik wist trouwens niet dat ze daar nog economie doceerden. Maar uh, nee, zo is het eigenlijk niet. In het anglo-saxische model is het eigenlijk gewoon zo... dat aandeelhouders ongelooflijk veel, veel te vertellen hebben. En uh, in het Rijnlandse model is dat wat minder. Dat is toch wat... Uh, ja... Wat zachter. Wat zeg je? Wat zachter. Nou, het is wat principiëler. Oh, en je hebt dus kunnen zien, aan die verkoop... nou, je hebt kunnen zien aan die verkoop van ABN AMRO Bank toen aan Fortis dat de aandeelhouders dat bepalen. Ja, oké. En dat is anal sancties. Henk, ik ga je hartelijk danken. We hebben nogal meer luisteraars. Jo. En uh, ik, was, uh, ik vond het heel prettig dat je bij ons uh, in de uitzending kwam vertellen. Ja, ik luister ook met plezier. Graag. Goed, dank je wel. Ja. 0800-1121, dat is het telefoonnummer van En We hebben het over hebzucht in dit uur. Met Hans bijvoorbeeld. Hans, goedenacht. Ja, goedendacht. Uh, mijn vrouw en ik behoren al vele jaren... tot de bekende Wregge-familie. Uh, dat impliceert dat wij alleen maar geld uitgeven, wat alleen voor ons belangrijk is. We zeggen gewoon dat geld naar ons toe komt en niet dat je achteraan hoeft te hollen. En dat is voor ons een, een pluspunt, het dat we dat hebben kunnen verwezenlijken. We hebben een paar keer een eigen woning gehad. Het is ongewoon goed. Die hebben we heel goed kunnen verkopen. Dus we hebben we leuke cent aan het overgehouden. Dus we genieten ons, dat is veel van ons verworven rijkdom. De bank, de bank maar, zelf heeft wacht Ik Wacht even, ook. Hans, ik, ik, ik, ik, heel even uh, op de rem, want ik heb denk ik in het begin even uh, net even een haakje gemist bij jou. Zei je nou ja. dat jij uit een, een vrekken familie komt? Ja, wij komen uit een vrekken familie, dus we zorgen ontzettend veel dat we alleen maar geld geven wat voor ons uh, belangrijk is. Maar uh, wie, ik... wie, wie bepaalt of jullie een vrekken familie zijn? Staan jullie zo nou. bekend? Nou, het is op een bekende website. Als je goed gaat pakken en je gaat naar de vrije familie, dan krijg je een hele definitie en uitleg wat voor een vrije familie betekent. En bij uh, vrouwen behoren gelukkig tot dat soort, uh, dat soort mensen die er bestaan in deze maatschappij. Dus mensen die al maar geld uitgeven, die voor ons zelf en persoonlijk belangrijk zijn. En geen geld uitgeven allerlei uh, kleincultuur en allemaal uh, voor persoon die denken van ons rijk te worden. Dan zullen ze altijd dat wij rijk zijn. We gaan ook uh, na 23 uh, oktober, wachten we even af, gaat hier Europa. En als het, uh, uh, het geldotwaring is, dan halen we al ons geld van de bank af. En er komen wel al uh, spullen voor. Want straks dan heb je de uh, dadelijk geldotvaring dat je geld een uh, palmate gaat vervliegen. En dat zou gewoon voor dat voor je tijd ons geld is van de bank afgehaald hebben. Want het zijn uh, banken die hebben geen geld, het zijn de aandeelhouders, het zijn de investeringen. Mensen die uh, geld hebben, die investeerd bij banken, dieper, die hebben geld Daar dagen weer duks, om zo te zeggen. En de banken, die hebben zelf geen geld. De bank die dus beheerders. En de, de, ja, de mensen die geld hebben, die hebben het geld belegd bij banken. En zo, zo werkt het gewoon. Nou, jullie hebben geld. Je zegt, we hebben een aantal huizen goed verkocht. Ja. Wat, do, wat dat doen jullie met maken. het geld? Nou, dat leven we lekker van. Ik, ik ben pas ge, uh, of twee jaar gepensioneerd. En dan nou gaan we het geld een beetje uh, opmaken. Aha. Want uh, ik heb al een nieuwe uh, turbo-diesel-record met een grote gegeven naar achter. Nou, dat is niet gelijk van onze centie. Ja, ja nou, straks... dan ben je toch geen vrek meer, of wel? Zegt u? Dan ben je toch geen vrek meer? Nee, dat, uh, maar omdat we vrekken zijn geweest, dan we toch de geld kunnen vergaren. En dan gaan we profiteren van onze centie. Ja, ja. zelf van. En niet aan de andere... Uh, Laten we profiteren. We geven ook niks aan karatieve instellingen. Dat, gewoon dat we zelf hebben. Want het is gewoon zinloos. Want als je Afrika hebt, daar hou je vaak de terroristen in. En een bescherming die zou gewoon dat het geld daarom toe komt. Hans, even mijn begrip. Uh, je hebt het over jouw familie. Uh, heb, heb jij miljoenen tot je beschikking? Of, of een kleiner bedrag, een bedrag? Nou, om belastingtechnische regelingen ga ik daar niet op in. Maar ik bedoel, daar heb ik toch een... Nou, ik de... vraag het jullie niet nou, heel specifiek, maar ongeveer... Nou, daar ga ik niet verder over, eh, over in. Het oh, is dus, ja. uh, een aardige kapitaaltje wat we vergaard hebben. Oké, okay, goed. Nou. Hey? Ik, ik, uh, ik hoop dat je er uh, gelukkig oud mee wordt. Nou, we zijn gezond. En uh, om gezond te blijven heb je toch groot nodig. Hey? De, maar ik wil iedereen vind ik een, uh, een goede boterham. En een, uh, uh, een goede gezondheid in dit landje. Goed. Maar het is, uh, we zijn uh, in ieder geval we zijn het boter ingegaan. Maar die ga ik duur. En dat is al jaren tijd okay. ingezet. Hey? Dank Hans. Dankjewel. Ja. Dank Dag, Dag. 0800-1121 is de telefoon van Kazeloenen. Twitteren kan hashtag Kazeloenen of hashtag Dumosh. Hebzucht, dat is het onderwerp. André, ja, goeie, goeie nacht. Ja, goedenacht ook, André Hilding. Hi. Nou, ik begrijp natuurlijk heel goed de, de, de verontwaardiging van, van iedereen... die zegt, jongens, we moeten hier een eind aan maken. Ja, aan de andere kant, als je kijkt uh, naar landen die niet, niet uh, heel veel, of tenminste mensen die niet heel veel met geld te maken hebben, uh, zoals Afrika en dat soort dingen, uh, daar werken het met, met de grote kuddes uh, van, uh, van het verzamelen van, uh, van uh, dieren, om daar je, je macht en je welvaart mee te tonen. Ja, hier is het natuurlijk niet anders. Ik, die op een gegeven moment niks heeft, die, uh, die kijkt naar boven toe en die ziet iedereen bovenaan uh, dicht warm bij het vuur graaien en zijn zakken vullen. Ja, op het moment dat ze natuurlijk zelf dichter in, uh, in de buurt van het vuur komen, doen ze het zelf net zo hard mee. En, en dat is de, de, de, de corruptie van het geld, dat je op een gegeven moment daar steeds meer van hebben wil. En als je de mogelijkheid krijgt om het te pakken, dat je zegt, we hebben er lang genoeg op moeten wachten. En we pakken het. Ja, dus, geld maakt hongerig Dat maakt het zeker. En macht, uh, op het moment dat je de macht erbij krijgt, uh, de, wordt het alleen maar erger. En dat is, dat is natuurlijk... Uh, Wat heb je er zelf al ooit uh, van gemerkt? Nou, je, je probeert natuurlijk zelf uh, daar net zo hard aan mee te doen. En, en uh, Ik ben een uh, klein ondernemer geweest en dan zie je op een gegeven moment dat je de mogelijkheid hebt om, uh, oh ja, om, om, het, om het te proberen en je, je kansen te grijpen. En door, uh, door onderhandelingen de, je positie te verbeteren. En ik denk dat daar op zich niks, uh, niks mis aan is. Alleen je moet op een gegeven moment wel gaan kijken wat er voor terug voor de maatschappij. En dat hele gedeelte wordt uh, door heel veel mensen wel vergeten. Maar heb jij, uh, heb jij goed geld verdiend in een bepaalde fase van je leven? Nee, ik, denk dat, nee, ik heb absoluut niet, uh, niet heel veel geld verdiend. Uh, alleen mijn, mijn toekomstbeeld is dat ik uh, uh, daar nog wel mee ga beginnen. Want ik heb een paar plannen waar ik, uh, waar ik langzamerhand een, een uitvoer aan ga geven. En op het moment dat ik uh, dat voor elkaar zou kunnen krijgen... Ja, dan, dan zal er hopelijk toch wel, uh, wel iets mijn kant op rollen. Nou, kun je specifieker zijn waar je aan zit te denken? Ja, op dit moment is er natuurlijk vreselijk veel uh, uh, uh, discussie over uh, hoe er met, met voedselschaatsen en dergelijke om, uh, om moet worden gegaan. Ik denk dat er een hele grote markt is die, uh, die nog opengegooid moet worden. En zodat wij de, de wereld voor niet al te hoge kosten van dermate veel voedsel kunnen voorzien, uh, dat de wereldbevolking nog wel een keer uh, zou kunnen groeien. En, en heb jij dan een specifiek idee om dat, dat mogelijk te maken? Dat heb, ik, dat heb ik zeker. En daar ben ik ook, uh, ook mee, uh, mee bezig om dat ten uitvoer te brengen. En ik hoop dat dat ja, als het op, op de manier die ik voor ogen heb zou kunnen slagen... dat ik daar uh, ja, niet, niet, uh, niet heel veel slechter van zou gaan ga worden. Wat is jouw drijfveer? Is jouw drijfveer hebzucht? Ik weet niet of het, of het, of het, of het, of het hebzucht is. Ik denk dat het een, een, een, uh, een kwestie is van dat je... Mogelijkheden ziet. Ja, ondernemerschap denk ik dat het eerder is. Een, een kwestie van mogelijkheden zien die pakken. En daar uitslepen wat je eruit kunt halen. En ik denk dat dat, dat uh, gezien moet worden als hebzucht, maar als, als ondernemen. Is ondernemen een kwestie van uh, kansen zien en kansen pakken? Uh, en, en, en, en groei proberen te realiseren? Of is ondernemen ook een kwestie van uh, uh, pakken en hebben? Nee, het, het geen van twee is. Ondernemen is kansen zien en kansen pakken. En, maar dat hoeft niet, niet specifiek te zijn dat daar ook groei aan vastzit. Uh, tegenwoordig is het zo, en, en dat, ah, dat is niet alleen tegenwoordig, ik denk dat wat in, in alle, alle tijden geldt, op het moment dat de economie uh, de hoofdmoot speelt, op het moment dat je gaat zeggen van jongens, uh, we hebben de kansen, en, uh, we zien kansen, we pakken de kansen, en uh, we willen alleen maar meer, dan ga je op een gegeven moment kijken naar dat je inderdaad hebt hebzucht krijgt. Maar op het moment dat je heel duidelijk gaat zeggen, jongens, uh, we zien kansen, we pakken kansen, en uh, we consolideren het en we zorgen dat meer mensen daar ook baat bij hebben. Ik denk dat dat een, een, een mogelijkheid is die eigenlijk niet zo heel veel bekeken wordt. En op dit moment wordt er gewoon alleen maar naar gekeken van jongens, we hebben uh, of we zien kansen, we pakken kans En we gaan die uitbreiden en groeien en groeien uh, rukzichtloos zonder daar uh, uh, andere mensen van mee te laten profiteren. Uh, dat, is, dat is op dit moment de hoofdmode en ik denk dat we daar vanaf zouden moeten stappen. Alleen, ik denk dat dat nooit van het leven zal gebeuren. Nee, precies. De vraag is, kan dat? Want uh, we hebben het in het eerste uur met Alfred Kleinkrecht gehad over de banken. Uh, waarvan toch heel veel mensen vinden dat de scherpe kanten er absoluut af moeten. Dat de schaal grote omlaag moet. Uh, en dan zegt Kleinkrecht, ja leuk, maar uh, die macht van die organisaties is zo mega gigantisch uh, kansloos. Dat is het. Dat is het. Omdat, omdat uh, de, de macht van... Uh, de waardering van het geld en de, de uh, waardering van de macht is veel te groot. Ja. En daar ben, het, daar ben ik het absoluut mee eens. Alleen het, uh, op het moment dat uh, degene die aan de macht is en, en uh, de mogelijkheden heeft om dingen te veranderen... ...ja, die, zit, oh, die zitten te dicht bij het vuur en die hebben heel duidelijk voor ogen. Op het moment dat die mijn baantje verloopt... Uh, moet ik ergens mijn brood ja, moet... En waar haal je die? Bij de commissariaten. Kijk, al... naar, kijk, naar een, uh, kijk naar een kok. laten we het zo noemen. Ik moet dan zo even heel precies citeren. Want hij heeft niet gezegd dat het kansloos is, maar hij heeft wel gezegd dat hij heeft beschreven hoe groot de macht is van de banken. Laten we dat precies ja. houden bij, uh, ja. bij zijn woorden. En, en ik denk dan als ik dat hoor van nou dat gaat echt niet gebeuren. Want uh, de kans dat je die uh, financials breekt, de macht, dat lijkt me echt redelijk uh, redelijk lastig. Zolang we met z'n allen gaan zitten, of zolang we met nog op het op het geld gaan zitten en de wereld uh, alleen maar vergroten door, door uh, steeds meer op één munt te gaan zitten en de economie steeds meer de boventoon te laten voeren, zo, zal er nooit een, een, een, een tijd of een, een, een, een middel zijn om die macht te breken. Ja, het dus grappige is, is, een tijdje geleden is er een uh, internet-idee uh, uh, geweest van een paar mensen die hadden een, een soort onderling geldsysteem uitgedokterd. Ja. Dan kon je als je een beetje geld had, kon je dat op internet op een soort veiling aanbieden. Dus van nou, ik heb al ja. zeggen 5000 euro. Uh, en dan konden andere mensen die geld nodig hadden konden zich daarop inschrijven. Eigenlijk een heel mooi model. Als je het goed ontwikkelt, zou je misschien uh, als consument amper meer banken nodig hebben. Maar het is volgens mij is dat een beetje doodgebloed, dat systeem. Nee, maar dat, dat, is, dat, is, ja, dat dan klinkt het misschien weer raar dat ik zulke dingen zeg... dat je, dat je dan weer met een, met een complottheorie zou kunnen gaan werken. Dat wil ik niet. Ik zeg maar, op het moment dat, je, dat er ook maar iets... Uh, een bedreiging zou kunnen vormen voor uh, de grotere instellingen... zal dat onderroepelijke das om worden gedaan. Ja, en zolang het uh, klein en bescheiden blijft... Is het, is het een heel mooi systeem. Maar op het moment dat het groter wordt en een bedreiging gaat vormen... Ja. denk ik dat je heel snel daarvan afstapt. Dan ga je een paar mensen heel boos maken. André, hartelijk dank. Graag gedaan. Succes met, met je uitzending. Dankjewel. We hebben het Daarvoor. over hebzuchten in dit uur... na een van de demonstraties die ook dit weekend uh, naar Nederland gaan komen. Hoe groot ze zullen zijn, hoe uitgebreid. We gaan het allemaal meemaken. Geen idee. Feit is wel dat er gedemonstreerd wordt, ook op Wall Street... tegen de ongebeidelde hebzucht. En dat woord dat vind ik nou mooi om het dit uur met u over te hebben. Hebzucht, wat zegt het u? Heeft u een mooi verhaal? En hoe zit het met uw eigen hebzucht? Waar bent u tegen aangelopen? 0800-1121. Dat is de telefoon van Kazeluna. U kunt een mailtje sturen naar kazeluna.ncv.nl. Twitteren kan hashtag Kazeluna of hashtag Dumosh.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 long, long way been there We hebben het in de duur van Casa Luna over hebzucht. Een aanleiding van alle ellende die er is met de financiële markten in Europa en ook wereldwijd. 0800-1121 is het telefoonnummer van Casa Luna. Joop, goedendag. Goedenacht. Wat heb jij met hapsurf, uh, Joop? Ik heb er helemaal niets mee. 0, no, niks. 0, no, niks. Dat is knap. Helemaal niks. Ik heb helemaal niets. Ik kan net, uh, net leven. Ik ben 72. Ik kom uit uh, straatarm milieu enzovoort. Maar ik zeg zo, ja, ik ben schatrijk tussen mijn oren... Gezien ontwikkelingen, opleidingen die ik gedaan heb, een straatarm in mijn achterzak. Ja. Dat interesseert mij. <laughs> in en één klap. Ik vind het ook, ja, als ik die mensen daarover hoor, dan denk ik, uh, ja, ik, ik moet wel mijn huur betalen. <laughs> Boodschappen. En maken die mensen zich toch druk om? Ik geniet van de natuur, ik word in een mooie omgeving, in Wassenaar. En uh, nou, er wonen natuurlijk een hoop rijke mensen, hè, met villa's. Mm -hmm. Het interesseert. Ja, ik gun het die mensen hoor. Ik bedoel, ik ben ook helemaal niet jaloers. Ik, ik, ik gun het die mensen. Ik gun het wat iedereen. heb jij voor werk gedaan? Wat voor werk? Nou, ik heb 18 jaar in de techniek gewerkt. En uh, 25 jaar in de gezondheidszorg. Uh -huh. en, uh, en, en wat voor soort posities heb je daarin uh, ingenomen? Oh, gewoon aan de basis, gewoon verzorgen, verplegen. En ik ben sociaal pedagoog. En, en dat soort zaken, weet je. Ik heb de wereld. Uh, van een hele andere kant, een beetje, beetje altruïstisch ben ik ingesteld. Maar ik, ja, ik vind die, laat ik zeggen, als we een, een bankencrisis, wel nee, die is er helemaal niet voor mij. Ja, dan willen we ze doen geloven. Ja. Weet u, en ja, je hebt je de noodlotskring. In de, in de, ik heb ook opgestudeerd gestudeerd in de politieke economie. En, die, en die, ik vind het, ja, het is eigenlijk zielig en ook een beetje lachwekkend. Die noodlotskring, die probeert iedereen te doorbreken. hè. Vanuit de regering, vanuit het bankwezen. Maar dat lukt je niet. De cirkel kan je niet doorbreken. Maar wat is precies in dit verband de noodlotskring? Nou, kijk, we produceren, we consumeren en, en daar heb je mensen voor nodig en, en grondstoffen enzovoort. Nou, dat is een cirkel. En dat heet de noodlotskring in de, in de, in de politieke economie. Nou, die willen we dan doorbreken met z'n allen. Ik, ik vind het een. Ja, Nou, mensen doen me hun best maar hoor. Ik, bedoel, ik wens ze er veel plezier mee. En verder, ja, materieel ben ik. Ik ben helemaal niet materialistisch ingesteld. Ik heb een oude fiets. En, en ik geniet van het weer en de omgeving. En ik, uh, ja. Ik ben een druk baasje. Maar het, ik, ik, ik ken dat begrip van. Uh, van, je wat ik zucht... Ik, ik, ja, ik ken het niet. Maar wat heb jij? Want je, je hebt een, een, een, een goed inkomen gehad, neem ik aan. Uh, nou, nee, jij? Nee, nee. Ik hoorde nooit... Uh, ik bleef gewoon aan de basis werken. Ik studeerde wel. Van allemaal school tot universiteit. Maar ik bleef gewoon aan de basis werken. Maar daar was mijn contact met mensen... Dat werd steeds beter. Ja, maar he, jouw inkomen, wat, wat deed je ermee dan? Als je helemaal niets met hebzucht hebt, betekent toch ook gewoon spullen. Ik bedoel, een, een mooi huis, een mooi bankstel, oh, nee. een mooie auto. Well, nee. Nee? Oh nee. Maar wat deed je, wat deed je dan met je geld? Nou, well, het was een beetje. Een beetje minimaal en zo. En ik, ik, ik werkte eerst in bij de overheid toen ik, uh, ik ben op, uh, kijk, ik was 32 jaar oud. ben ik veranderd van baan. Ik was toen nog vrijgezel. En iedereen, ja, toen ging ik goed verdienen. Ik mocht in de vrije sector huren al in het begin jaren 70, Ik dacht, er komt een vorm van materiële welvaart op mij af. Aha. Dan, wat moet ik daar nou mee? Dus ik geef ook een heleboel weg. Ik gaf wel een heleboel weg om goede doelen. <laughs> het interesseert mij. Ik, ik begrijp dat niet. Ja. Ik begrijp dat ik zeg het begrip hebzucht. Ja, het concept snap je niet. Nou ja, ja ik weet wel dat dat, dat dat zo is. Maar soms denk ik, ja... Ik, ik, ik, ik begrijp dat helemaal niet. Wanneer, wanneer mensen een basisbehoefte hebben, zeg maar, om te leven. Hè, je hebt een dak boven je hoofd en uh, nou, je hebt voedsel. Nou, daar geef, ik, daar geef ik wel aan uit. In die zin van uh, een beetje biologisch, dynamisch, hoe heet het allemaal, als het waar is. Ja. En verder al het mij... Uh, ik, ik begrijp dat, ja, ik weet wat dat mensen in mijn omgeving dat doen. En de ene grotere auto en die nog mooier, dat zegt mij helemaal niets. Het is een mooi vervoermiddel en je zit droog en warm. En je gaat er echt vooruit. Ja, <laughs> u? Ja. En ja, want ik heb zoveel moeten fietsen door weer en wind in armoede... amper kleding en, en voedsel, hongerwinter meegemaakt. En dan denk ik, wanneer die basisbehoefte hè, die, die, die, die ik iedereen gun... als die uitslaat aan dat je kan overleven... Wat moet je nou verder met al die spullen? Mijn moeder zei, je moet het allemaal maar afstof. <laughs> Heel ook een enorme humor. En ja, mijn vader zei, ja, zelfs de varkens eten het niet, hè? het geld. Ja, ja, ja. Dus ik heb zoiets van... Ja, ik, ik ben een uiterste vrede mens. Als ik net mijn basis dingen kan betalen, zoals nou ja, huurziektekosten. En, en. Ik, ik, ik begrijp dat niet. Ja, ik zie dat er om me heen gebeuren. En ik, ja, soms ja. drijf ik er de spot mee. En nee. ik, ik, het is toch ook zielig dat je je energie uh, daaraan uh, verspilt. Ach, het zijn allemaal keuzes. Moet je maar denken. Toch? Ik, jij kiest voor iets anders. En, uh, ja, ik kies ik, meer voor laat ik zeggen, mijn ontwikkeling tussen mijn oren... waar ik nog steeds mee bezig ben. Dat, dat blijf ik doen. En maar dat, wat, wat ontwikkel je dan precies tussen je oren? Nou, laat ik zeggen, de, de, de omgang tussen mensen. De, de, ja, wat doen we nou met elkaar? Hoe gaan we met elkaar om? Ja, Kijk, maar ja, hoe ontwikkel je dat? Nou ja, door studies en zo. Dat, uh, ik volg nu weer college <tieft> voor, voor ouderen in, aan de universiteit Leiden. Dat allemaal, ik vind dat allemaal prachtig. En wat? Sophie. en uh, dat soort zaken. Dus denk, okay. nou, eens, denk nou eens na. Ja. <tieft> ik vind bijvoorbeeld de, de Denker van Rodin. Mm -hmm. daar, daar voel ik me verwant mee. Oké. Okay. Nou, ik, ik wil dan deze, deze Denker uh, hartelijk dank voor, uh, voor zijn bijdrage. Dank je wel. Oké, okay, wel graag gedaan. Dag. Dag. 0800 1121. de telefoon van Casa Luna. Hebzucht. Rob, hey. hoe hebzuchtig ben jij? Zeer. Vertel. Of niet zeer. Ja, wat nee, wat is het nou? Ik, ik, nee, ik kan, ik kan mij deels inleven in de, in de vorige spreker. Mm -hmm. Maar ik had even een, eerlijk gezegd een opmerking. En aan de andere kant ook een vraag. Mogelijk voor nog nadere bellers. Maar over het concept hebzucht... Um, uh, uh, van wat is het eigenlijk? Dat wordt een beetje neergezet als van uh, graaien wat je graaien kunt. Ja. En dat is het volgens mij niet. Of niet helemaal. Wat is het? Wat is hebzucht precies? Um, nou, ik stelde jouw redactie ook al de vraag. Gaan um, we dan helemaal aan de onderkant van de, van de samenleving gaan? Uh, dan kom ik weer bij een Albert Heijn... Of een C1000, of een Ding van de Broek, dat moet ik ze allemaal noemen. Oh, nou, nee, drie niet, is maar wel goed. Leuk. <laughs> Ja, drie is leuk. <laughs> maar, en um, dan staat er iemand met zo'n daklozenkrab. Ja. Nou, dat er is ooit een uitvinding geweest. Om daklozen um, voor een euro, 1,50 euro 50, of 2 euro, ik weet niet wat die dingen kosten tegenwoordig. Uh, daar hielden ze dan iets van over, maar om ze iets te laten doen. Mm -hmm. Ja. Mij, ja, dat wordt uh, nu, um, ik woon ergens in het noorden van het land, dat wordt in elk geval hier um, steeds meer bevolkt door uh, Oost-Europeanen. Oké. Okay. Die daar hun geld van maken. Ja. En dus niet meer voor de doelgroep waarvoor het begonnen is. En wat, wat is daar precies erg aan? Uh, dat het initiatief waarmee het begonnen is. om zeg maar. de, de uh, huiselijke. of de, niet de huiselijke, maar. Um, de huislozen. De, de huislozen. Ja. Uh, en iets van, van, van een inkomen te bieden. Um, dat wordt nu als werk gezien. Ja, maar op die uh, Oost-Europeanen. die zijn, neem ik aan, ook dakloos. Dat weet ik niet. Ik ook niet, maar ik neem aan dat je niet zomaar kan zeggen van... Uh, hallo, ik ben, uh, ik ben Rob en ik uh, wil graag uh, kranten verkopen. Dat kan dus werkelijk wel. Ja. Wat, waarom is dat een teken van hebzucht, die verandering? Nee, daarom zeg ik van, ik ben het heel erg, of ik ben het helemaal niet. Uh, ik heb eigenlijk een vraag. Um, sinds ik dat weet, dat die mensen hier alleen maar komen... Uh, ja, moet je uitdrukken... uitdrukken? Wat een uitdrukking, die mensen. Maar goed, uh, het is nu even zo. Uh, dat die hier komen om een cent uh, bij te verdienen. En dat gaat dan weer kosten. Zeg maar van, van mijn provinciegenoten. Ja, oké. Okay. En, en nu ik dat weet... Uh, en ik kook zo'n ding altijd. Ja. Nou. Dat was er nooit in, maar goed, dat goed. maakt wel er niet uit. Ik wil je even, als je het goed is, even een mailtje voorlezen. Uh, Nico het uh, Jong stuurt mij een mailtje en schrijft... Uh, Zelf heb ik ruim 42 jaar op een biscuit- en chocoladefabriek in Dordrecht gewerkt. Ik was er altijd tevreden met wat ik verdiende. Ik keek namelijk nooit naar wat anderen had. Daarom vind ik dat de hebzucht ontstaat door het kijken naar anderen... en het niet tevreden zijn met wat je hebt. Mijn oudste broer veranderde van baan als hij maar een stuiver meer kon verdienen. Nu zit hij met een kale AOW, terwijl ik meer aanvullend pensioen dan AOW heb. Ik werd altijd door mijn broer beschimd, maar wie lacht nu het laatst? Is, is dat iets wat jij herkent? Uh, uh, hebzucht ontstaat omdat je kijkt naar anderen? Nou, dat is een heel andere vraag. Dat, uh, de opmerkingen uit het mailtje wat je voorleest herken ik wel. Want dat is een deel van de hebzucht, maar dat is een ander soort hebzucht... Uh, uh, en dat schaar ik onder van, ik verdien, laten we zeggen, 50.000 euro, mm -hmm. maar als iemand anders die, waarvan ik vind dat hij hetzelfde werk doet, 70.000 euro vindt, mm -hmm. uh, dan word ik hebzuchtig en wil dat ook. Ja, dus inderdaad, als je naar anderen gaat kijken, dan begint opeens de boel in je hoofd, de alarmbellen gaan af, zeg maar. Maar nou, back to basics, de reden waarom ik belde. Het feit dat ik nu niet meer geef aan uh, zo'n dakloze kant. Ja. Omdat ik weet uh, uh, waarom ze hier zijn. Uh, maakt het die mensen het, omdat ze hier zijn hebzuchtig? Of maakt het mij hebzuchtig omdat ik ze niet meer geef? Ik heb geen idee. Maar ik wil heel veel hartelijk danken voor jou, uh, jouw reactie, Rob. Dankjewel. Laat er maar iemand over bellen. Goed, zo is het. 0800 okay. 1121, dat is het telefoonnummer waarop je kan reageren. Of stuur een mail naar ncv.nl. Twitterend kan: hashtag kazeloenen of hashtag duos. Paul, goedenacht. Uh, Goedendag. Wat zou je willen zeggen, Paul? Uh, ja, ik heb er even over naast te denken over dat hebzucht. Het hebzucht is voor mij. Het nastreven van uh, het steeds meer verwerven van geld... zonder dat het enig doel dient. Mm -hmm. Als je een normale baan hebt en uh, je hebt een leuk gezin... dan heb je op een gegeven moment een wens. Dat kan zijn een vakantie of weet ik veel wat. Soms kan dat niet omdat het niet in het budget past. Als je je dan kunt verbeteren en iets meer geld gaat verdienen... dan kan ik dat geen hefzicht noemen. Mm -hmm. Hefzicht wordt het pas als je, laten we zeggen... redelijk onbeperkte middelen hebt. En toch bij... Iedere keer dat zich een kans voordoet, probeert weer wat meer geld mee toe te trekken. Dat is voor mij hebzig. Maar hebzig is ook niet zeg maar, het normale proces. wat iedereen, denk ik wel, althans bijna iedereen wel in zijn hoofd heeft. Uh, namelijk toch uh, streven naar een beetje meer? Nee, ik denk dat dat gewoon, uh, laten we zeggen. wanneer dat uh, is om je leven wat te vragen, namen... om voor je naasten en in je familie iets te kunnen betekenen. <tiek> wat ik ook zo mooi vind, heb ik ook moeten leren. Ik ben nu 62. Het weggeven van geld is een van de mooiste dingen die je kunt doen. Heb je dat vaak Vooropgesteld... gedaan? Nou, ik doe het wel eens. Vooropgesteld dat het zinvol is. Hè? Ik bedoel, je kunt ook geld wegsmijten. Maar uh, op het moment dat ik een kind zie janken met een moeder... en ik hoor daar de achtergrond van... en uh, de mevrouw had iets voor het kind beloofd... maar die kan dat niet, want ze, ze heeft daar gewoon het geld niet voor. Het zit allemaal een beetje tegen. Nou, als dat dan om een klein bedrag gaat, dan zeg ik... mensen, hier pak aan, ga dat, ga dat maar kopen voordat is je blij. Heb je dat wel eens gedaan? Ik heb dat wel eens gedaan en ik heb er ook altijd bij gezegd, er wordt ook altijd geroepen, jij krijgt het terug, ik wil het niet terug, je moet het niet. Je, moet, je moet het niet eens zeggen, ik wil het niet terug, ik geef het je gewoon. Punt 1, ik weet dat ik het nooit terugkrijg en punt 2, ik geef het, ik leen het niet ja Dat is het uitgangspunt. En waar, ging, kan, het, waar uh, ging het in dit specifieke geval om? Wat, wat, wat wilde dat kind? Die, die, die, dat dat kind zal iets van, van, van, van Playmobil of iets dergelijks had Of zo'n soort ding willen hebben. Nou, een jochie van een jaar of negen of tien, die verheugt zich daarop. En uh, moeder heeft uh, weinig geld. Uh, nou, ik zie dat aan, dat, dat gebeurde ergens in mijn omgeving. En uh, ik vraag aan die mevrouw, wat, wat, wat scheelt er aan? Wat is er aan de hand? Ja, dat en dat. Het zit een beetje tegen. Ik had het beloofd, maar ik red het niet. Ik kan het nou niet kopen. Ik zeg, nou, om hoeveel geld gaat het? Nou, het gaat om een paar tientjes. nou, weet je wat te doen? Hier, pak aan. Ga het maar halen voor de jockey. Ja. Nou, blij gezicht. Nou, uh, uh, uh. Doe je het nou, ook wel op andere even... fronten? Doe, doe je het op andere fronten ook wel eens? Uh, nou... Ik, ik doe het als ik het in mijn directe omgeving iets kan betekenen. Ik zit ook wel eens te denken aan andere dingen, maar. Ja, ik bedoel, de honger in de wereld is natuurlijk een groot schandaal, maar ik kan het niet oplossen. Nee. Er is eten genoeg, het er er wordt alleen niet goed verdeeld. Ja. Ik wou nog iets zeggen over de banken en dat was eigenlijk de reden waarom ik reageerde. Mm -hmm. En dat is, dat moet ik eerlijk zeggen, dat is niet van mij, maar dat heb ik van een Belgische commentator gehoord over de financiële situatie. En dan kom ik een beetje terug op wat je zei van, we kunnen die banken niet aanpakken. Nou, die kunnen we iedere keer aanpakken als ze op hun rug liggen. Dan moeten de politici gewoon dicteren, kijk luisteren, zo en zo gaan, en die bank wordt gesplitst in een risicodeel. Wat uh, een merchant bank is en een gewone spaarbank waar de mensen veilig hun geld kwijt kunnen. Ja, ja, een normale, zakenbank, een zakenbank normale, en een privébank gescheiden. Ja, normale banken uh, en, uh, en, en de risicodragers. En ook normale salarissen. Ik bedoel, 7 ton voor iemand die een loondienst is, die bij een bank de, de, de, de, de, de, de directie aanvoert, vind ik absurd. Meneer Zalm, bedoel je? No, ik gaan, nou, <laughs> ...nog afgeverzien van de, de bonussen enzovoort. Het is, het is gewoon iemand die een baan heeft. Die kan niet ontslagen worden binnen, binnen grenzen... Tenzij hij er echt een baan op maakt. Nou, <laughs> in het geval van Zalm kan het wel degelijk. Alleen goed, de staat Nederland is de enige aandeelhouder. Dus die goed, dan, en, dan uh... komt, en dan komt hoofdstuk 2 in actie en dat is de schadevergoeding... ...en dan, uh, dan hangt er weer een goud, een goud randje aan aan het vertrek. Ja. Ik heb een Belgische commentator iets heel moois horen zeggen over uh, Die man die zei het volgende. Op het moment dat banken in de problemen komen en verliezen leiden... en uh, steun moeten hebben van de overheid... dan worden de verliezen gesocialiseerd. Met andere woorden, daar draait de gemeenschap de belastingbetaler voor op. Ja. Op het moment dat diezelfde bank... Uh, grote geldschatten binnenhaalt en enorme winsten boekt... dan ineens zijn de winsten geprivatiseerd. Ja, dat is een situatie is onacceptabel. Daar moet een eind aan komen. Dank voor jouw telefoontje. Graag gedaan. En een, uh, een goede nacht nog, Paul. Dank je wel. 0800-1121, dat is het telefoonnummer van Casaluna. 0800-1121. U kunt reageren op de mail. Kazerloenen.ncv.nl Twitteren kan hashtag of hashtag Dumosh Hebzucht. Dat is het onderwerp van dit uur van Casaluna. Je doet wat je moet doen, zeg hey, hey, hey. Even slecht, even hey, hey, hey. Yeah, Hij nam de medinet voor twee die sterren Michelin, als je vier jaar met de bent, en vier dat de kind een hele chique tent. nu kan het eindelijk niet leven als student. Wat in dienen doo in plaats van het lenen van de centen Kijk, hij heeft de dikke voor elkaar, dan dat hij dacht. Ik kon woning aan de gracht. Dus de maandelijkse lasten lastigmaat. Geen stress, je moet gewoon wat harder werken. Dat is wat mensen moeten doen, zoals zijn vader hem zo vaak vertelt. Doe een studie, zoek een baan, volg de dezelfde zelf. zoals zo als ik de daar waar al het geld is. Dat wat mensen doen voor de ponen. Ziet zijn vader om maar zelden. Hij moet doen wat hij moet doen. Ze staan in de rij, we zien. In... Dag weer uit het raam. De uren werden dagen, de dagen werden maanden, maar nog steeds zag je niemand staan. En met z'n vijven op een kamer opgepropt. Iemand taas hetzelfde eten, is een beetje ongezond lijkt me. En wie verloste mensen lijden, ze nee, lijden. Want ze laten nu staan, dat de maatschappij is. Houden mensen zoals hij ze niet meer goed. Dan moeten weg, weg. Ja, dat is wat mensen doen. Ze hun neus op. een Met zijn werk tot die kast wat die vroeger zei en neem dat zelf wat vertelt. Je, je moet doen wat je moet doen. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Zolang je doet wat je moet doen, zeg. Van Bavel en Digidex. Dex. Hey, hey, hey, het biedje. Ik zocht even René van Bavel op um, bij Wikipedia.nl. Um, geboren vrucht heeft de Rock Academie in Tilburg gedaan in 2009. 2001 uh, sleepte ze een uh, de Groningen Cabaret Festival prijs uh, in de wacht. Um, de Publieks en de persoonlijkheidsprijs. Maar wat nou zo grappig is... Eh, vanaf januari 2007 toerde ze met haar band... en dan staan de bandleden benoemd één voor één. En dan de volgende zin is... door René's onvoorspelbare en egocentrisch-narcistische karakter... is deze band na verloop van tijd uiteengevallen. Hier zal de redactie van Wikipedia, vrees ik, even een off-day hebben gehad. Uh, dit zal ongetwijfeld uh, geschreven zijn door een van de uh, bandleden die hier niet blij mee was. Maar goed, dit geldt terzijde. We, um, we hebben het over hebzucht in dit uur van Kazelunen. De eerste uur kon u luisteren naar een interview met uh, Alfred Kleinknecht, um, hoogleraar in de economie van de innovatie aan de TU Delft. Mohammed, goedenacht. Goedenacht. Hallo. Hallo. Uh, ik luister uh, heel hele tijd al mee over het uh, onderwerp hebzucht. Mm -hmm. En mijn mening is daarna, ik denk dat iedere persoon gewoon vanaf zijn geboorte meekrijgt, ongeacht welke leeftijd vanaf le zodra we beseffen dat een ander iets krijgt, worden we al jaloers, vind ik al dat het een hebzucht is, want ik wil het ook graag hebben. Ja. Ik heb het zelf ook meegemaakt, want of je nou. Ik, ik, ik ben van mening of je nou goed voor elkaar hebt. En je hebt rijkdom, je kan alles doen. Alles wat leuk en aardig is, je kan alles kopen. Wil je altijd meer? Dat zie ik ook aan mijn eigen. Ik heb ook mindere tijden meegemaakt. Ja. En ook in die mindere tijden had ik ook zoiets van... Hé, hey, waarom hij wel en waarom ik niet? En dan ga je toch voor knokken. En dat is ook hebzucht. Ja. En ja. ik denk dat het ook een positieve maar is, is het, iets is. Maar de hebzucht, de hebzucht die jij uh, ervaren hebt... dat was inderdaad vooral omdat jij een vergelijking maakte met anderen. Je werd pas hebzuchtig... Op het moment dat je zag dat iemand anders iets had wat jij niet had. Ja, en, en ik denk dat we dit allemaal wel in ons leven hebben. Want je wil altijd beter dan de rest. En ook voor je eigen. En ik denk dat het ook maakt wat je bent en wat je bereikt in je, in je leven of in je carrière. Ongeacht wat voor werk je ook doet. En ik, maar vooral, ik vind dat het mij juist geholpen heeft dat, dat ik een gezonde hebzucht heb. Want je hebt ook een ongezonde hebzucht. En dat kan je ook krijgen als je rijkdom hebt, dat je op een gegeven moment ongezonde hebzucht hebt. Dat je niet meer om je heen kijkt en alleen maar je eigen denkt. Dat je de rest om je heen vergeet. Ja, ja. Heb jij um, in een hebzuchtige bui wel eens dingen gedaan die je beter niet had kunnen doen? Ja, zeker, zeker. En uh, dat heb ik zeker gedaan, want ik, ik ben ondernemer ook. En uh, ik heb, op een gegeven moment heb ik, uh, ging ik uh, veel meer verdienen en ik verdiende goed dan ga je op een gegeven moment rare dingen doen. In plaats van twee au één auto koop je twee auto's. Uh, de, nest, de, de rest om je heen kijk je, kijk je niet meer naar van, hé, hey, die hebben het minder dan mij. Hey, het scheelt je niet meer, want je gaat ook minderwaardig kijken op een gegeven moment naar de mensen. Ze zeggen, geld maakt niet gelukkig. Op dat moment denk je dat je gelukkig van wordt. En dat heeft ook met hebzucht te maken. Op een gegeven moment, je vergeet de mensen om je heen. Je vergeet ook waar je vandaan komt en hoe je ervoor hebt geknopt tot je weer heeft door de grond aan even om zo te zeggen. En dat je eigenlijk... Dan zie je weer de realiteit, denk ik. En dat heb ik gelukkig gehad, waardoor ik nu de realiteit heb gezien. En dat ik toch de dingen om me heen anders ga bekijken ook. Ja. En aan het bekijken ben. Maar dus is, denk, is er bij jou een, een specifiek uh, moment geweest... waarop jij uh, zeg maar tot, een, tot inzicht kwam dat, dat die hebzucht je eigenlijk uh, de verkeerde kant op leidde? Ja, zeker, zeker, zeker. Op een gegeven moment, de, wat ik net zei, ik heb een eigen onderneming... En, uh, Wat onderneem je uh, trouwens? Ik, ik deed uh, import en export. Uh, doe ik. van, ik heb, uh, een in, van uh, graan en uh, grassoorten en zo naar. Uh, ik kom uit Irak zelf, naar, daar naartoe. Dus uh, zeg maar naar de golf, uh, naar de oorlog, uh, de afzetting van Saddam. Ik kom zelf uit het noorden. was de markt open, toen heb ik gelijk gedaan. En dus ik heb goud, geld mee verdiend. en dat verdien ik nog steeds. Gelukkig. Maar op een gegeven moment. Was ik blind even om zo te zeggen. Dan ging ik rare dingen doen. Geld smijten. In plaats van een leuke auto kocht ik twee leuke auto's. Ja, ja. Tot ik op een gegeven moment tegen de grond aan zat en financieel het niks meer opbracht. Want ik gaf meer uit dan ik binnen En dan ga je pas echt beseffen van, hé. Hey, het kan ook heel gevaarlijk wezen voor je als mens zijnde. Ja, oké, okay, ik dank je. Het... Ik wil je hartelijk danken, Mohammed, voor je verhaal. Graag gedaan. Hé, een goede nacht nog. Goedendag. Oké, okay, dag. Doeg. Hans, goedenacht. Ja, goedendag. Hallo. Wat is hebzucht precies, Hans? Ja, ik heb er wel een definitie van. Ik, ik weet eigenlijk niet waarom ik bel, maar ik, ik zit een beetje te vervelen achter mijn computerscherm. <laughs> maar ja, ik vind het wel leuk om je in, uh, in mijn telefoon te horen. Ja. Ik heb een definitie van hebzucht. Uh, volgens mij is hebzucht de bandbreedte tussen de wens van de mens en zijn kunnen... Mm -hmm. En het niet begrijpen hoe dit gat te dicht is. Dat mag je even uitleggen. Nou, op een zeker moment heb je hè, mensen kunnen dingen. Of mensen willen dingen. Mensen kunnen dingen. En mensen snappen dingen. Uh -huh. Nou, en die drie eenheid, die uh, leidt tot hebzucht. Ja. Op, op een zeker moment uh, zijn er mensen die uh, kunnen bepaalde dingen. Willen bepaalde dingen. En snappen bepaalde dingen. Maar dat voldoet niet aan hun... Uh, Uiteindelijk het doel om veel geld te verdienen, bijvoorbeeld. Maar waar, waar, of... komen, waar komen anderen in jouw verhaal? Sorry? Waar komen anderen in jouw verhaal? Anderen, in mijn verhaal? Ja, dat is mijn, uh, mijn levenservaring. Want ik, ik, ik, ik, ik, we hebben er straks ook over gehad uh, in dit uh, uur van Kazerloenen. Um, veel mensen herkennen dat beeld van, van de echte hebzucht ontstaat pas op het moment dat anderen iets hebben wat jij niet hebt. Die zijn dan waarschijnlijk die hebben waarschijnlijk een hogere wens, een kwaliteitswens in hun leven ja. en een hogere snapper. Ja. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. En uh, nemen ook genoegen met een, uh, met een niveau. En als je niet genoegen neemt met het niveau wat je wat je kunt, dan ontstaat hebzucht. Heb jij uh, hebzuchtige gevoelens? Nou, in die zin, uh, dat, dat, dat varieert natuurlijk. Hè? Je, je hebt uh, door het leven heen uh, grotere behoeften, mindere behoeften aan, uh, aan, aan, aan geld. Of andere, andere materiële zaken. Maar ook immaterieel uh, zijn er hebzuchtige gevoelens natuurlijk bij iedereen. Ja. He maar dat, dat fluctueert. En wanneer ben jij op je, op je ergst? Sorry, nog een keer? Wanneer ben jij op je ergst? Op mijn ergst. Nou, ja. Op, op een positiefst zou je willen zeggen. Ja. <laughs> nou, als ik uh, een goede deal uh, kan doen, dan uh, gaat het wel kriebelen, ja. Ja. ja. ja. En, en, en, en spaar jij dan dingen, of wat, hoe ga je er mee om? Uh, ik spaar uh, voornamelijk uh, ja, uh, valuta, uh, uh, reserves, mm -hmm. om de tijden ook nog een beetje betaalbaar blijft en zo. Oké, ik wil je heel hartelijk danken. Ja, graag dank. Dank voor jouw uh, okay. uh, verhaal. We gaan de muziek draaien uh, van uh, de grote man, Lenny Kravitz Die heet Superlove. Nog in deze laatste paar minuten van de sedoen over um, hebzucht. En ik heb uh, Mariette aan de lijn. Mariette, goedenacht. Goedenacht, Frank. Ik wilde de filosofische inslag uh, inbrengen. Ja. Um, je hebt er hebben en zijn... En uh, met zijn kan je eigenlijk ervaren dat het iets met het universum te maken heeft. Mm -hmm. En met hebben heeft het te maken met toe-eigenen en, en behoeftes. Mm -hmm. En dat kan zijn bijvoorbeeld als je behoefte hebt aan voedsel. Dan zie je dus dat we niet in staat zijn om te kunnen delen, maar gaan vechten om voedsel. Je kan het zien uh, in de liefde. Bijvoorbeeld het hebben van iemand, hè? dus uh, iemand lief hebben. Uh, dat je dus jaloers wordt als dat niet zo is of dat je niet iemand bij iemand kan zijn. Je kan het hebben met behoefte aan informatie, uh, uh, hebben, hè? het hebben van informatie om dan kennis te, te kunnen vergaren en daarmee je te kunnen profileren. Mm -hmm. Maar het leukste vind ik ook het hebben van tijd, de illusie van het hebben van tijd. Want als je kijkt naar hoe wij hè, onze aarde en de zon en het zonnestelsel en het universum, alles verandert, het is allemaal zo groot, we hebben eigenlijk helemaal niks. En dat geeft zich dan zelf ook vorm in het, in het hebben van een lichaam, mm -hmm. dat we bang zijn om dood te gaan. Ja, ja, ja, maar ja, eigenlijk zeg je, wij, wij, wij zijn wel hebzuchtig, maar wat heb je nou eigenlijk? Eigenlijk hebben we helemaal niks. Je hebt helemaal niks. Dat is het leuke. Het is dus de illusie van het hebben. En, en ik realiseer me toen je vroeg aan andere mensen van, wat heb jij dan als hebzucht? Nou, dat ik dus bijvoorbeeld de behoefte heb om nu deze bijdrage te leveren... Ja? Um, uh, dat ik dat dus ook niet kan weerstaan... door te zeggen, van ik ga gewoon luisteren. En dat is dus mijn zijn. Ik luister naar het geheel. en Nee, ik heb, voel dus de behoefte om mijn bijdragen... Hè? ik uh -huh. heb mijn bijdragen geleverd. En... Zelfs daarin gaat het verder. En wat heb ik daaraan? Nou, het gekke is dat die behoefte dus toch ontstaat... door dat je iets wil delen met een ander op een hoger niveau. Kijk, met voedsel niet, dan eigen je het toe. Maar bijvoorbeeld met informatie. Als je dus informatie hebt, kan je dat ook weer delen met een ander. Ja, tegelijkertijd eigen je dat natuurlijk ook toe. Juist. Maar je kan het ook weer vrij... Je kan de, de, de, de... Hoe noem je het? het omgekeerde van, van hebben en, en het hebzucht is eigenlijk vrijgevigheid, hè? wat ook het, ja. ter sprake kwam. En met informatie kan je dus ook weer vrij zijn in die informatie. Dat zie je dus nu, ja. met de hele mediaverhaal. Maar de illusie dus van het hebben, het, we hebben helemaal niks. Je lichaam heb je niet. Nee, want als je doodgaat, dan, dan is het er niet meer. En dan is dus de vraag, van, heb je dan nog iets anders? Nou ja, je, nee, je bent dan nog iets anders mogelijk, hè? Dat, ja. Daarom staan dan de religie Dus je lichaam heb je te leen? Ja. Uh, de, de aarde? De vorm? Ja, heb de aard, je ook te leen. Ja. Idem dito. Ja. Uh, nou, daar zijn we lekker bezig. Ja, en dat, is dus het, dat, dat vind ik dus de illusie... De illusie van het denken wat wij dus hebben gekregen om hier samen te kunnen zijn en, en allerlei dingen te kunnen afwikkelen op deze wereldbol. Vervolgens denken we dat we de enige zijn in dit universum. Nou, dat is dus ook weer zo'n illusie. Nou ja, dat, dat, dat is nog niet feitelijk vastgesteld. Waar we even wachten tot, tot we die niet tegenkomen. Ja, maar dan heb je het dus ook weer over de informatie. Hè? Dus je kan pas iets voorwaar aannemen als je iets hebt. Mijn god, Leuk, er zijn, er zijn toch wel dingen die je wel verwarren <laughs> aan een bank kopen. Gelukkig wel. Oké, okay. nou Mariette, ik ga je hartelijk danken. Veel succes. Ik vond het een aparte bijdrage, dank je wel. Alsjeblieft. Hé, hey, dank je wel. Hey. Um, we zijn het einde gekomen van deze uitzending. Ik spreek het antwoordapparaat even in voor morgen. Dit is de voicemail van Casa Luna. Alex, Frank hier. Je hebt Paul Janssen te gast, journalist bij De Telegraaf. Hey, uh, laat zijn licht bij jou schijnen over het huidige kabinet begrijp ik. Uh, nou hebben we het vannacht over de financiële crisis en over hebzucht. Daar ben ik benieuwd of Paul daar ook last van heeft. Hebzucht. Wat is zijn meest hebzuchtige daad? Ik ben benieuwd. Mooi gesprek. Dag. We gaan de kaarsen uitblazen hier bij Casaluna. Ik ga u hartelijk danken voor het luisteren. Zometeen kunt u per Radio 1 luisteren naar de varen. De nacht klinkt anders. Uh, Roel Koeners presenteert. Nogmaals dank. Nogmaals een prettige avond.